Bij de Israëlische stad Asdot in het zuiden van het land zijn twee raketten neergekomen. Ze waren afgevuurd vanuit de Gazastrook en hebben naar verluidt geen slachtoffers gemaakt. Het waren twee gradraketten die een langere afstand kunnen overbruggen dan de veelgebruikte Kassam-raketten. Gisteren voerde Israël een luchtaanval uit op Gazastad als vergelding voor eerdere raketaanvallen vanuit Gaza.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 De Oekraïense oud-president Koetsma is officieel in staat van beschuldiging gesteld. in verband met de moord op een journalist. Dat zei Koetsma zelf na een verhoor over de moord van 11 jaar geleden. Tijdens zijn bebind werd de journalist Gongatse ontvoerd. Maanden later werd diens onthoofde lijk teruggevonden. Gongatse had op zijn website gepubliceerd over corruptie op de hoogste niveaus. Er bestaat een geruchtmakende geluidsopname. waarop iemand met de stem van Koetsma opdracht geeft. de kritische journalisten te laten ontvoeren door Tsjetsjenen. Koetsma zelf ontkent alles. Het weer vanavond in het noorden wat bewolking. Verder vrij helder. Het koelt vannacht af tot een graad of drie. Morgen eerst vrij zonnig. Later vanuit het noorden bewolking. Het wordt 8 graden op de wadden tot 16 in Limburg. ANUB, verkeersinformatie. Er staat in totaal 80 kilometer aan file. De avondspits is dus begonnen. Zitten verder nog geen opvallende files tussen. Wat langer zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein 5 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 4. De A10 West naar Zaanstad 4 kilometer bij de Koentenel. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder 4 kilometer.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 Vila VPRO. Villa VPRO. Alice de Bruin en Ger Jochems. Hele goedemiddag. Zes minuten over vier. Nog een half uur Vila VPRO. Als u wilt zien hoe wij erbij zitten hier, dan kan dat tegenwoordig ook. We hebben namelijk een webcam, zoals dat heet. Dan moeten we even surfen naar onze website, vilavpro.nl. Doe maar niet hoor. Doe maar niet hoor. <lacht> Heb je haar niet gekampt, Ger? Goed, wie uh, hier aangeschoven zijn en die willen vastgezien worden. Jacqueline ze is voormalig topvrouw bij de Nederlandse Bank. En tegenwoordig management consultant, welkom. Roel Jans is hier, schrijver en financieel publicist, ook welkom. En Danny Mekic, internetondernemer, informatiedeskundige. En wat al niet meer uh, wat hij allemaal doet, heeft je en, net zitten vertellen. En ze is gisteravond wereldberoemd in Nederland over de Foto-Foto-affaire. Wat ja. was het ook alweer, ja? Ja, het was heel slecht. Het was een heel erg, erg gewoon een ongelooflijk dom, slecht verhaal. Het geval was dat Vodafone een standaard pincode had ingesteld. Voor eigenlijk alle gebruikers, behalve die gebruikers die een eigen code hebben gekozen. Nou, ik heb uh, geprobeerd code een eigen code voor wat? Voor je voicemail. Oké. Okay. Uh, dat betekent dus dat de meeste gebruikers, of in ieder geval 50% van de gebruikers die we bij uh, 1 vandaag hebben kunnen testen, die hadden de standaardcode. En dan kun je dus met die standaardcode de voicemailberichten afluisteren, welkomsttekst aanpassen, mensen terugbellen en zeggen dat je de persoonlijke assistent bent van de persoon van wie de voicemail is. En, uh, het ging ja, niet om de geringste. Hè? Er werden voicemailers afgeluisterd. We hebben een aantal ministers, een aantal topmensen uit het bedrijfsleven hebben we geprobeerd uh, die voicemail uh, te beluisteren. Nou, ja, dat ging uh, heel soepel. Het is gewoon een ongelooflijk slecht verhaal. Dit hoort niet te kunnen. En ik ben ook ongelooflijk blij dat dit uh, zo door de media is opgepakt. Het heeft alle journaals en uh, nieuwsrubrieken gehaald. Uh, vaak ook uh, de opening. En vandaag werd bekend dat er een spoeddebat aangevraagd is. Um, waarom is dit zo belangrijk? Kijk, de overheid communiceert steeds vaker en steeds meer uh, door middel van digitale communicatiemiddelen. En je ziet gewoon, en ik kan me er ongelooflijk boos over maken... zoals de luisteraars wellicht horen... <lacht> um, dat dat met een soort van boerenverstand gebeurt... alsof je dus gewoon nog met pen en papier iets in een envelop stopt. En nou ja, hij is toch dicht, die dat envelop. En we... Volgens mij is dat een stuk veiliger dan, uh, dan uh, 06-nummers. Nou ja, dat, dat denk ik ook wel als ik uh, de actualiteiten ja. zo volg En sterker nog, er is nog iets raars gaande in Nederland. Want als je iets in een envelop stopt... dan wordt het beschermde inhoud door het briefgeheim. Mm -hmm. En is het per definitie strafbaar als je de envelop opent... Maar ik mag jullie e-mails lezen. Nou, nou ja, dat is gewoon een in kwestie van die wet moet gewijzigd worden. Maar er is nog iets anders waar we vanmorgen het over hadden. Uh, zijn diegenen bij wie dat gebeurt is ook niet de stel eikels? Namelijk het volgende. Afdeling voorlichting van de Tweede Kamer. Die beweren in een persbericht dat zij daar al half januari achter waren. En ze hebben toen al die Kamerleden en bewindslieden... hebben ze gewaarschuwd, de denk erom, verander je code, et cetera. Hey, hebben ze gewoon niet gedaan. Nou, nou, nou. Pechtold, fractievoorzitter D66, die zei gisteren... Nou, ik weet, wist van niks, wist je dat dat moest? Ja. Dat is toch vreemd? Nou ja, je kunt het op twee manieren bekijken, juridisch en gewoon praktisch. Ik praktisch vind ik het heel makkelijk. Van ja, oh ja, We hebben gewaarschuwd, als dat al klopt, het heeft niet geholpen. En juridisch zou je dan naar jetblast arrest moeten kijken van de Hoge Raad. Daarin is bepaald dat een waarschuwing pas effectief is als hij het beoogde doel had. Nou, en wat ja, ja. hebben we kunnen constateren dat deze waarschuwing... blijkbaar niet het beoogde doel heeft gehad, dus ik vind ja. het een beetje laf. Maar, maar wat, wat, wat, wat bleek uit die voicemails? Ik bedoel, Kan je er inhoudelijk iets over zeggen? Want ik heb die uitzending niet gezien gisteren. Er is er staatsveiligheid in het geding geweest? Dat is wat de SP wil weten in dat debat. Ja, dat kan ik niet beoordelen als uh, simpele ziel... Ja. En met kennis van technologie, media en communicatie. Maar laat ik het zo zeggen. Het, heeft, uh, ja, het geeft een heel erg interessant kijkje in hoe die mensen met elkaar omgaan. Hoe de communicatie plaatsvindt. Ja. En daar worden gewoon inhoudelijke zaken besproken. Ja. Uh, zoals je wellicht ook verwacht uh, tussen ministers onderling. Het is belangrijk dat ja. je met elkaar overlegt. Roel Jansen, wat wil jij uit dat debat horen? Of denk je vindt het allemaal onzin? Nou, ik heb mijn code veranderd in de tijd. Dus ik vind het eigenlijk ongelooflijk onnozel. als de Kamer zegt van we hebben het in januari... hebben we ervoor gewaarschuwd. Lijkt me dat ook rijkelijk laat. Want veel Vodafone bestaat al iets langer dan januari. Ja. Maar ja, dat een aantal ministers echt ongelooflijk eikeld zijn... zoals jij zei, dat uh, denk ik dat ik dat wel kan onderschrijven. ik ja. heeft overigens de, de standaardcode geblokkeerd. Uh, dus ze lijken zich wel bewust te zijn van het gevaar. En... Uh, uh, wat dat betreft. Kijk, we moeten gewoon goed gaan kijken naar welke digitale communicatiemiddelen ingezet worden. Ja. En of dat goed plaatsvindt. Ik zag Jan-Kees de Jager op Twitter al iets zeggen over cryptofoons. Dat zijn telefoons die niet ja. afgeluisterd kunnen worden. Die blijken dus blijkbaar niet standaard gebruikt te worden... door de ministers. mensen die aan het roer staan. Ja. Door ministers ja. van ja. Defensie en Buitenlandse Zaken. Ja, dus interessant interessant. de naam Vodafone valt wel heel veel sinds gisteravond. Is dat dan goed voor zo'n bedrijf of niet? Jeetje, joh, dat zou ik eerlijk gezegd niet helemaal weten. Maar ja, ze zeggen altijd dat als je naam maar genoemd wordt, dat het goed is. Ja. Ik heb een optreden wel... gezien van de directeur die er volgens mij bijgehaald werd. Het was niet eens de algemeen directeur, maar uh, de, ja. een directeur die iets op corporate niveau doet. Ik begreep van collega's bij de NOS dat hij zonder communicatiedeskundige... of uh, überhaupt zonder wie dan ook, het, uh, het hoofdkantoor uitliep... en uh, daar uh, voor de straalwagen van uh, de NOS uh, het journaal te woord uh, stond. En dat, uh, ja, dat is uiterst knullig gegaan, want je gaat natuurlijk niet met zo'n kwestie in je eentje... Ik bedoel, respect voor die man... Maar uh, dit is niet echt uh, goed het niet handig. handig. Nee. Nee. Goed, genoeg, uh, genoeg uh, Vodafone en uh, genoeg... Uh, nou, dat heeft, uh, heeft nog een vervolg dus, hè? Ja, ja precies, ja. maar voor nu even in deze ja. uitzending. Want wij gaan het ook uh, even hebben uh, over Bert Heemskerk. Een uh, ja, bekende bankier bij uh, het voormalige ABN AMRO en bij uh, Van Landschot. Hij eindigde als bestuursvoorzitter bij de Rabobank. Hij is deze week uh, overleden. En Jacqueline Rijsdijk, uh, u heeft hem gekend. Ja, maar ik denk dat een heleboel mensen hem kennen, hier aan tafel ook. Um, Bert Heemskerk is toch, uh, ja, ik schrok ervan moet ik zeggen. Hij was natuurlijk nog pas 67 en eigenlijk net met pensioen. Dat gunde hem heel erg, want hij had uh, de laatste jaren bijzonder hard gewerkt nog voor de Rabo. Ook een karakteristiek iemand, ik bedoel, hij, hij, hij stond er. Fysiek was hij uh, zeer duidelijk aanwezig, een prachtige donkere stem. En ook iemand die al in een vroeg stadium uh, ja, op, de, op de gevaren wees van een ISAFE en kunnen wel de Turkse bank. En die ook erop wees dat hij met zijn grote Nederlandse bank voor een heel belangrijk deel ging opdraaien voor de schade die geleden werd door, uh, hmm. door DSB. En een integere bankier? Ik, voor mij is hij absoluut een integere bankier. Zeker, zeker. Hij was toch ook degene die, al vrij, die al, uh, als eerste in de bankwereld begon uh, met te fulmineren tegen de verrijking binnen de bankierwereld? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Zeker. Dat Dat weet ik niet zeker. Oh, ja, ik heb ja, hem, ja. mag ik nog iets weten. Ik, ja? ik heb hem ook meegemaakt in het um, oprichten van het Geldmuseum. Daar was hij voorzitter en ik was daar vicevoorzitter. Dat is een aantal jaar geleden opgericht... uit een combinatie van het Penningenkabinet, de collectie van de Nederlandse Munt en de collectie van de Nederlandse Bank. En wat ik me daarvan herinner is dat hij dat met ontzettend veel energie en enthousiasme deed. En dat hij het ook als een persoonlijke opdracht ervoer uh, die hij in de tijd had gekregen van Wim Duisenberg. Die had hem gezegd, "Joh, ik, ik vind dat er een geldmuseum moet komen. En ga jij dat nou die collectie mooi beheren en uh, doe dat. En dat elke keer herinner die ons daar weer aan dat dat een, een opdracht was die hij gekregen had. En die hij ook tot een goed einde wilde brengen. En het, het is een prachtig museum geworden ja. in Utrecht waar hij heel veel energie in gestoken heeft. Mooi, ja. Janssen? Ja, nee, ik vond het een bijzondere man. Um, ik heb hem een aantal keren ontmoet. Hij, hij was een beetje anders dan gewone bankiers. Ook zelfs sinds de tijd dat hij bij Van Landschot had. Uh, wat weer iets anders is dan de Rabobank natuurlijk. Maar bij de Rabobank kon hij heel goed zeggen van... kijk eens, wij zijn ook anders dan de andere grootbanken in Nederland. We zijn een coöperatieve bank. We hebben geen aandeelhouders. En we hoeven niet uh, heigerig achter aandeelhouderswaarde aan te gaan. Want uh, die hebben we, we hebben geen aandeelhouders. En uh, daarin kon hij zich ook wel een beetje onderscheiden. En het leek mij een hele fatsoenlijke man. Ik denk dat er ook bij de Rabo goed geld verdiend werd. Zeker ook door hem. Dus wij zullen het niet aan gelegen hebben. Maar uh, dat zal niet een groot verschil zijn geweest. Ja. Maar hij, de, de mentaliteit van de Rabo is wezenlijk anders dan die van ABN AMRO of ING. Dichter bij dat... het volk wordt wel gezegd. Ja. Hè? Nou ja, dat is door de, door de aard van de organisatie en de structuur van die coöperatie... met ja. allemaal lokale bankjes en zo is dat natuurlijk De leden die, die besturen die banken. Ja. Nu is het ja. heel duidelijk geworden hè, dat met die hele bonusaffaire. Hè, die, bij de ING natuurlijk laatst. Ja. En nu schijnt weer, maar de ABN AMRO ontkent het. Maar die schijnen ook een bonus gevraagd. hebben. De jager heeft gezegd... Stokje voor gestoken, zijn je gek geworden. 100% van de staat, maar verlies en een beetje zeur en bonus. Ik dacht het niet. Ja. Nou, en enfin, Anyway, maar daarin, uit die verhalen, en in de NRC stond een hele mooie reconstructie, Alice, ja. eh, over hoe dat, dat gegaan is. gegaan is, Want en je ik... vraagt je af, hè, van nou dan heb je die hele affaire gehad, hmm. en dan komt iemand op het idee, wat doen we dit jaar met de bonussen? Dan hebben ze daar toch wel even goed over nagedacht. Dat blijkt ook uit die reconstructie. Heb je het gelezen, Holjans? Ja, ja. ja. Nou, ja wat er gebeurt Wat is, gaat daar he? dan fout? Want het lijkt ons allemaal ja. een beetje wereldvreemd zijn. Wereldvreemd. En ik wil nog even over Bert nou. Heemskerk als laatste. Nee. ik kreeg de indruk uit die stukken over hem... dat hij nou degene is die helemaal niet wildvreemd was... en dat helemaal niet raar vond... dat er zo'n enorme outcry over kwam. Ja, hij kon natuurlijk... Dat zei ik bij de Rabobank. Zat een in, zit een beetje anders in elkaar dan de andere banken. De ABN, AMRO en ING. Dat uh, Hij kon een beetje achteroverleunen. en Zeggen, zie je wel, bij jullie is het om die en die redenen fout gegaan. En jullie zijn heel risicovolle dingen gaan doen. Maar Rabobank zelf heeft ook enorm... Ik weet niet meer precies de bedragen. maar die hebben enorm moeten afschrijven op uh, allerlei um, rommelhypotheken. En rotzooi en uh, toxic assets. Vergiftige uh, uh, producten die ze ook in de portefeuille hadden. Dus, er zijn nog een, het is een paar echt boetes echt... uitgedeeld, geloof ik. Voor ja. de hypotheek Ja, voor de hypotheek hebben ze onlangs nog wat boetes gehad. Maar dat was recent, hè? Ja. Ja, dat was na zijn tijd, zeg maar. Maar, goed. Ja. maar. maar goed, als we nu kijken naar die bonussen nu... en de discussie die daar nu ja. over is, allemaal naar aanleiding van ING. Wat is daar nou fout gegaan? nou ik, Voor zover ik het begrijp, is het toch gewoon in de raad van commissarissen... die moet die bonussen goedkeuren hè, en voorstellen. En die hebben overleg gehad met het ministerie van Financiën. Dus die jager wist ervan. Dus die heeft toch een beetje de onschuldige... Uh, ja, hoe noem je dat? De vermoorde onschuld gespeeld. Um, was dat allemaal voorgekookt en gedaan? En men heeft dat toch doorgezet, die bonussen. Um, ja, onhandig was het natuurlijk wel. En publicitair al helemaal als je tegelijkertijd zegt dat je je pensioenfonds een jaar of wat gaat korten of uh, op de nullijn gaat zetten. Maar ik zou eigenlijk, in, ik ben geen voorstander van bonussen, maar ik zou eigenlijk voor deze bonus nou eigenlijk willen zeggen: die was eigenlijk wel verdiend. 1,2 miljoen ja, bovenop want, een salaris Jan, van 1,3. Ja, ten eerste kan hij met die bonus net de belastingen over zijn salaris betalen. Dus die miljoen gaat gewoon naar de schatkist. Hè. Je krijgt een salaris van een miljoen en je krijgt een bonus van een miljoen. Nou, dan kun je zeggen dat je ongeveer met de bonus je belasting betaalt. Dus dat is al voor de schatkist, dat is mooi. Maar onder Jan Homer heeft ING een paar dingen gedaan die echt ongelooflijk zijn. Hij heeft die bank min of meer gered... Uh, hij heeft de staatssteun, die betaalt hij terug met gigantische boetes. 50% boete. Dus hij heeft een miljard boete betaald over een aflossing van 2 miljard. En ik geloof dat hij iets van 600 miljoen aan rente betaald heeft over de leningen. De, de, de, de, het bedrag dat hij gekregen dus heeft. Dus hij is wel wat waar. Hij, zegt hij spekt die staatskas als een gek. Maar en dan vind ik, dus de ja. de, vind ik het wel ongelooflijk hypocriet van de Tweede Kamer... dat ze nou ineens over deze man heen vallen. Kerstin, ja, kerstin, ja, er zijn dus twee dingen aan de hand in dat verhaal van, mm -hmm. uh, van Roel. Maar ook, uh, je kunt, hadden zij niet moeten inschatten de woede... met name uit de Tweede Kamer? Ja, en affaire. daar zijn ze volgens mij ook voor gewaarschuwd. Ik ben het overigens eens met Roel, hoor. Hij, hij is ontzettend goed bezig, die homme, En ik denk ook altijd, die man was al klaar bij Philips. was nog van, he, van was commissaris, klaar, bij, ja. commissaris bij ING en heeft dit... Toch gedaan ook om, om, om de zaak te redden. Hij mij toch geen medelijden met deze meneer? Nou, nee, echt medelijden is wat, wat overdreven. Maar he, ook de bank en verzekeraars splitsen. Ook niet een geringe ja. klus. Echt. En dat doet hij met een enorme voortvarendheid. En hij is ook nog geliefd binnen het bedrijf, heb ik van insiders gehoord. Dus dat is toch hartstikke knap. Um, maar ja, het is natuurlijk heel onhandig. Je had moet, ik denk dat ze ja. gewaarschuwd hadden moeten worden of zelf hadden moeten snappen. Dat dat op dit moment niet had gekund. Ik dat was de regels passen was niet overvallen. Nou, ik hoop dat ik, ik, van, ik van iets meer de empathisch vermogen heb dan. En dat ik het daar dus dat ik dit, deze fout niet maak. Nee, dat want er is, wordt ook gezegd, nee, ook vandaag uh, in dat stuk in het uh, Financieel Dagblad. Van dat eigenlijk die hele discussie rondom de banken en de bonussen en het, het gevoel wat mensen hebben bij de banken. Dat dat weer helemaal terug bij af is. Ze waren er misschien weer een ja. beetje uh, uh, uitgekrabbeld. Hè, dat mensen dachten. Nou, we zijn ook een paar goede bankiers. En nu kun je weer opnieuw beginnen. Klopt dat? Nou, ja. Ik, ik vind dat de, de, de aandacht nu wel heel erg gericht wordt op deze ene bonus. In dit geval de bonus voor de, he, voor de top van de Irg, Maar dat totaal uit het zicht verloren wordt, raakt. Wat die bank ondertussen aan de staatskas allemaal aan het bijdragen is. Ze betalen zich echt blauw aan boetes en aan rentes. En ik weet niet wat allemaal. En daar uh, ja, kun je de bezuiniging op de cultuur bijvoorbeeld drie keer van financieren. Dus uh, ze doen echt wel wat. En... Ja, Hoe de Tweede Kamer er verder op gereageerd heeft, dat is helemaal absurd. Dus die, ja, die motie ja, van ja, de die PVV. Zijn, die zijn echt helemaal van God die los. Dat moeten we even uitleggen. Er is een motie aangenomen ja. door de, uh, ingediend door de PVV, ja. Kamerbreed aangenomen. En die zegt dat tot en met 2008, de ja, met terugwerkende kracht. kracht ja. de bonussen met 100% beboet gaan worden. Ja. Dus die worden gewoon wegbeboet, uh, belast. Ja. Jacqueline, uh, reistijd. Er wordt wel gezegd dat kan niet. Kan ook niet. Je grijpt in, uh, ook in, in cao's. Die afgesloten zijn. En je moet het volgens mij ook niet willen. Je moet de emotie over de bonus van deze drie mensen aan de top. Niet verwarren met een gewone variabele, beperkte, variabele beloning, die voor al die duizenden mensen die bij ING werken, uh, wordt uitgekeerd. En die waarschijnlijk volkomen terecht wordt uitgekeerd. Op een heleboel dingen waar ze het goed hebben gedaan, waar ze hun resultaat hebben gehaald en waarin de CRO een hele gewone, normale, beperkte variabele beloning wordt betaald. Ja. Dat moet je niet terughalen. Dat is echt. Uh... Maar even ja, dat ja, eerste, gekend. Danny iets. Uh, er wordt wel gezegd, ja, dit is gewoon na de wedstrijd de regels ver veranderen. En dan dus heb je met 3-0 verloren in plaats van met 3-0 gewonnen, zoiets. Ja, dat is ook zo. We hebben uh, in Nederland het legaliteitsbeginsel. Je kunt niet zomaar achteraf roepen van, oh trouwens, dat wat je vorig, uh, vorig jaar gedaan hebt, daar gaan we nog even iets anders naar kijken als samenleving. Levert het maar weer in of draait maar weer terug. Um, daarnaast, ik, vind, ik, vind, ik word een beetje moe van deze discussie die iedere keer weer oplaait, want oké, okay, ja, dan verbied je inderdaad uh, bonussen bij uh, banken die staatssteun hebben. Maar, dan ga je het op een andere manier regelen. Dan uh, verhoog je de lonen wat. Of uh, je, er is nog een appartement dat leeg staat. Dan uh, laat je de top uh, daar twee keer per jaar. Ik bedoel, wat denken we wel niet? Dat, me, dat die bestuurders die zichzelf willen belonen... want daar gaat het om of commissarissen die vinden dat dat moet kunnen... dat die daar opeens mee ophouden. Ze vinden wel weer een andere weg. Ja. En is dat slecht? Nee. Want het zijn grote bedrijven die voor grote uitdagingen staan. En we willen de beste mensen op die plekken hebben. En in plaats van... Te besteden aan geld om die discussie iedere keer te voeren en vragen te stellen en nog meer vragen. Ik bedoel, ja. het kost ook allemaal geld. Ja. Laten we nou proberen gewoon zo snel mogelijk die economie weer uh, omhoog te krijgen. Oh, Janssen. En, uh... Ja, nee, ik vond het meest absurde nog van. De, de, de, de opmerking die Ronald Plasterk... die tegenwoordig voor de, van de, partij, PvdA, van de arbeid. Ja. partij van de Arbeid in de Tweede Kamer zit die zegt van ja, eigenlijk kan het juridisch helemaal niet, maar ik ga die motie toch steunen. Ja. Want nou ja, het gaat om het gevoel. Ja, het gaat om het gevoel, denk ik. Nou, zijn ze helemaal gek geworden bij de PvdA. Maar, of bij, ja. in het hoofd van Plasterk. Ja. Ik kan het niet volgen hoe ze dat doen. Want wat zeggen ze de volgende keer? Mensen met rood haar worden allemaal beboet. Of mensen die uh, nou, een lange neus trekken. Terecht. Of die een hond hebben. Ja. Of die, die werken in een bepaalde sector die mij niet aanstaat. Dit, ja. dit is de deur openzetten naar juridische uh, willekeur. Maar dat kan even, natuurlijk niet. Maar nu, Roel, nu even de, de praktijk. Uh, het ziet eruit dat ze door gaan, gaan zetten... Die, die motie. En, ja? Nou ja? En wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, dat is heel pijnlijk voor de jager. Die heeft zich ook niet echt sterk opgesteld. Die had natuurlijk snoei moeten zeggen... zijn jullie helemaal knetter geworden? Dit gaat van tafel en weg ermee. We hebben het ooit gehad dat Gerrit Salm bulderend van het We lachen voeren hem niet uit. We voeren hem niet uit. Ja. Ja. Dat, had over een motie. Dat, dat had ja. hij moeten doen. Kijk, de kamer, het kabinet is niet verplicht om een motie uit te voeren. En als het de Kamer dan een heel erg een punt van gaat maken... roepen ze de minister terug en dan komt er een motie van wantrouwen... en blablabla bla bla en zo, dan heb je een crisis. Maar dat zal in dit geval natuurlijk niet gebeuren. Dus het is dat moeten doen hij had moeten zeggen dit willen we niet de jager had moeten zeggen we voeren hem niet uit en zijn jullie en had hij even om die en die en die reden is dit echt bagger ja, ze hebben ook gezegd van hè, en mocht dat nou niet kunnen, dan? En hebben ze een soort plan B ingeschoven, dan moet het maar opgeteld worden bij de vennootschapsbelasting, heb ik begrepen. Ja, maar die dus, kun je ook niet zomaar veranderen. En die veranderen, kun je dus ook niet zomaar veranderen. Dus, het, veranderen. Te... dus <laughs> het is een beetje. Een, ook Wederom, we hadden net een dom verhaal. Dit is ook een dom verhaal. Want het, Heel... het kan gewoon helemaal ja. niet. Nou, Jacqueline, ja. <laughs> hoe dom zou verhaal? jij uh, uh, klanten adviseren over deze kwestie? Stel dat, dat een klant bij je komt met. Heb ik nou mijn fiets hangen, mijn bonus wordt belast met wat Wat zeg jij dan? Klant? Hoe doe je als een klant? Nou, je bent management consultant. Verhuis naar België. <laughs> nou, we gaan naar de rechter zou ik zeggen. Verhuis dus verhuis. Dit win je, dit het kan win je gewoon met... helemaal niet met elkaar een vuist vormen... en inderdaad naar de rechter gaan. Ja. Dit win je met twee vingers ja. in de neus. Ja, ja, ja. Dat kan gewoon niet. Ook het aanzien nee. van, de, van de politiek leuk dan ook. Hè, dit, ja, dat is eigenlijk. echt uh, rampzalig. Ja. Ja. Nou ja, het wordt volstrekt geregeerd door emoties. En dat is, dat is het trieste. Dat, er, dat de ratio blijkbaar niet meer, uh, meer zegeviert, maar dat het alleen maar over emoties gaat. Ja, en, en daarmee dat is vrij treurig. Ja, en daarmee verdwijnen nou ook de lange termijn visies. En niet alleen, uh, dat verwijt heb ik eerder uh, over het vorige kabinet geuit... maar ook in de Tweede Kamer. Het is iedere keer, oh, er staat iets in de krant... nou, we gaan het er nu eens over hebben... Terwijl ja, ik wil het graag hebben over volgend jaar. En het jaar erop. Ja. En tien jaar en twintig jaar, waar gaan we heen? Wat, wat willen we voor landen in de verre toekomst? En daar wordt helemaal niet over gesproken. Nee, maar het is. Ja, god, je kunt er heel lang over discussiëren. Maar mensen die natuurlijk met een klein inkomen straks heel veel moeten inleven, omdat er dik bezuinigd moet worden. Die lezen zo'n bericht in de krant. En dan denk je van ja, Ja, die raken dat... nu ook een 15% variabele beloning nog kwijt, waar ze net eens leuks <lacht> voor hadden willen doen. Hadden ze een weekend met elkaar weg. Is had wel te begrijpen ja. dat de politiek daar ook opduikt. En denkt van moreel gezien, want dan gaat het dan om moreel gezien zit hier toch wat scheef. Helemaal mee eens. Maar aan de andere kant, als er uh, eerder een lange termijnvisie gedefinieerd was, waarin we bijvoorbeeld hadden gezegd van, nou, dat soort dingen willen we niet, dan hoef je niet nu, omdat er nu iets in de krant staat, uh, een bonusje hier, hoef je niet een debatje te voeren. Nee, dan was dat debat al een paar jaar geleden gevoerd en dan hadden we nu al een pakket aan maatregelen genomen die we langzaam in konden voeren. Dus zolang we Tuurlijk, er zijn dingen die onwenselijk zijn, die in de media terugkomen... waar nu spoeddebatten over plaatsvinden, et cetera. Maar je kunt ook die rush vervangen door wat meer rustige vaarwater. Door gewoon eens een keer goed, nou hè, zoals CEO's vaak met hun team... op strategieweekend gaan, visieweekend. Ja, ik mis dat een beetje in Den Haag. <laughs> Het, het grote gevaar vind ik dat je hier juridische willekeur creëert... en dat je dus een, een volgende keer voor wie dan ook kunt zeggen... nou, caravans op een camping mag niet meer, die gaan we ook 100% belasten... of weet ik het wat. Uh, ja, het is dus echt voor iedereen heel schadelijk. Ja. En niet alleen voor die mensen die nu uh, zogenaamd of ogenschijnlijk getroffen zouden worden. Want okay. we gaan het hebben over Portugal. Want vandaag en morgen praten de EU-regeringsleiders over uh, pakketten maatregelen om de Europese economieën te versterken. En uh, nou, we hebben allemaal de afgelopen dagen gezien hoe het met Portugal gaat. Dat gaat Slecht. Daar is gisteravond ook het kabinet gevallen... nadat de oppositie eensgezind tegen uh, ingrijpende bezuinigingsmaatregelen hadden gestemd. En die waren toch bedoeld om het land uit het slop te halen. Nou, dat lukt dus allemaal niet. En iedereen roept nu dat Portugal een beroep moet doen op het noodfonds. Is dat de oplossing? Wie wil daar iets over zeggen? Ja, Roel ja dat is de oplossing. <laughs> nou, <laughs> ze wereld. kunnen ook niet veel anders. Nee. Ze kunnen ook niet anders. Kijk, nee. in de markt kunnen ze niet meer lenen. Ik geloof dat de rente nu voor vijf jaar leningen naar 8,5% ja, of zoiets is. Ja. Dat, dat, ze, ze worden gewoon eruit ge, gebonjourd uh, En alle mm -hmm. grotere landen in Europa, in het eurogebied... die willen eigenlijk ook graag dat Portugal naar dat noodfonds gaat, Want dan zijn we even weer van een probleem af. Dan wordt dat ook weer kalt gesteld of rustig gemaakt. Ja. Uh, dan komt er een IMF-programma, dan komt er een aanpassingsprogramma... dan wordt het allemaal onder curatele gesteld. Dan krijgen ze weer geld, hoeven ze voorlopig niet meer op de markt te lenen. En dan komt er weer wat rust in de tent. Ja. En dat is bijvoorbeeld voor het grotere buurland Spanje buitengewoon belangrijk. Ja. Je ziet vandaag dus ook al dat in de verwachting... dat Portugal naar... Uh, hè een beroep op dat noodfonds zal moeten doen... dat de, de rente in Spanje aan het dalen is. Dus dat is gunstig voor Spanje, ja. zeg maar. Jacqueline Rijsdek, er is ook sprake van een politieke truc. Hè? Want er wordt gezegd... Ja, wij kunnen dat als kabinet niet voor onze kap nemen... om die, die hele zware bezuinigingsmaatregelen door te duwen. In maar Portugal. Nu, in Portugal, sorry. Maar nu gaan we naar dat noodfonds. Nu worden die criteria en die maatregelen ons opgelegd. Anders krijgen dan we dat geld we niet geen anders, ja. En dan kunnen we niet anders. Het is dus ook een beetje je hoofd in het zand steken wat je doet. Ook als oppositie om daar, om daar tegen te stemmen. Hè? Dat was natuurlijk... Een minderheidskabinet. Uh, het is puur je kop in het zand steken. Want wat je nu over je krijgt, is, uh, is, is ouderwets uh, bezuinigen hoor. Die IMF, ja. dat, uh, dat kennen we wel, die, is keihard, die zal niet. Nou, mijn, maar die, die gaat u precies dezelfde maatregelen uh, voorstellen ja. en eisen als, als tegenprestatie voor de lening die gegeven wordt. En wat ze anders zelf hadden kunnen doen. En dan zou ik zeggen, dan kan je beter zelf aan het roer zitten... dan dat je dat uh, door het IMF laat bepalen. Ja. Danny, is het nou zo dat uh, het gaat met Spanje helemaal niet slecht? Alleen met Portugal nu. Ierland, dat schijnt ook wel wat beter te gaan. Nou, hebben, nee. we het nu, hebben we het nee. nu gehad? Nee? Dat... Ierland gaat echt niet goed. Maar, ze, maar zij, hebben die, ja. zij, zij hebben die steun. Ja, dat wel, maar dan dan doet zijn dat ze zijn er nog niet dan. mee klaar. Nee, maar dat is niet in een paar maanden gebeurd. Nee, okay, daar zijn nou ze tien jaar mee bezig. Nee, maar, en het is toch maar, maar de vraag ze... of ze überhaupt er überhaupt ooit uitkomen... zonder dat we een deel van die uh, schulden moeten gaan afwaarderen. Ja, ja. En moeten gaan kwijtschelden. En uh, ik, uh, ik, volgens mij zei Jan Kees de Jager dat in, in Buitenhof of Elders. Hij zei van ja, dat, dat, dat, dat moeten we niet te snel willen. Want ja, dat is ook weer niet gunstig voor bedrijven die, gewoon nog, die daar geld hebben zitten. En noem maar op. Daar ben ik het mee eens. Maar ja, je kunt bijvoorbeeld wel erover nadenken om het ze in het vooruitzicht te stellen... als zij jaar in jaar uit, voor de komende drie jaar bijvoorbeeld... bepaalde positieve gedragingen laten zien in hun financiële beslissingen. Dan eh, creëer je een soort van incentive om nog meer power erop te zetten... om gewoon ervoor te zorgen dat de kosten teruggebracht worden. Um, maar ja, aan de andere kant, als je dat doet... dan gaan ze er misschien weer te veel op rekenen. Um, mm. Dus op dit <laughs> moment, ja. ja. ja. Nee, nou, Ik dacht even dat Ierland aan het begin van de, van de weg omhoog stond. Maar dat is niet nou, zo. het is een hele lange weg. Ja. In Ierland zeker. Ja. Ja. Dan hebben we Japan, ja. daar gaat het ook niet goed, Jacqueline. Warren Buffett, de derde rijkste man ter, ter wereld. Die beweert nu achter elkaar investeren in Japan. Want dat moet zo meteen dat land herstellen. En dat geeft een enorme boost aan de economie. En als je aandelen hebt, niet wegdoen, want je bent gek als je dat doet. Ja, weet je, ik ben, ik ben geen ondernemer. Iedereen weet dat inderdaad Japan, uh, daar moet nu vreselijk veel gebeuren. Maar volgens mij hebben ze op korte termijn eerst nog een paar dingen te doen. Het lijkt mij ingewikkeld om daar nu aan de aan de bak te gaan, de infrastructuur moet nog hersteld worden... Uh, dus vertrouwen water moet terugkomen, waterdekort, iedereen... Is... Nou, ja. ik, ik moet je zeggen, ik zou nog zelf eerlijk gezegd... heel even, heel even wachten om in, in, in Japan te gaan investeren. Ja, Rol, Wim Boonstraat, dat is de chef econoom ja, van ja, Rabo... Ja. die heeft een woedende kol stuk geschreven in zijn column. Namelijk, hij zegt, ik heb heel wat stomzinnige dingen gehoord. Bijvoorbeeld heb ik een analist horen zeggen... Uh, dat is wel goed voor dat land die ramp eigenlijk... want dat geeft een economische boost. Ja... Ja, sorry, precies, maar daar heeft Wim daar natuurlijk groot gelijk in. Zo kun je alles wel uitleggen. Dus het, ja. Om te beginnen is het een grote ramp. Er zijn 20.000 mensen dood waarschijnlijk. Een half miljoen eh, ontheemde daklozen gaan zo maar door. Je hebt een, een nucleaire ramp toch eigenlijk... Van, die men niet onder de knie krijgt, of thans, nog niet. Ja, om dan te zeggen, ja, op den duur gaat de wederopbouw gaat, uh, enorm succesvol worden. Ja. Dat is een beetje cru, hè? Een eigenlijk. beetje cru, Ja. ja. Ja, dus dat heeft, uh, ik vind het ook heel cru. Ja. En, en, en Japan zit bovendien met een paar enorme problemen. Ze hebben een vergrijzende bevolking. Er zit weinig dynamiek wat dat betreft meer in, de, in, de, in de economie. En ze hebben, ze hebben al een enorme staatsschuld. Die ze weliswaar allemaal zelf financieren. Dus het is een beetje hun eigen spaargeld waar ze de overheid mee financieren. Maar uh, het is nou niet zo dat Japan moeiteloos even een stimuleringsprogramma... van enkele honderden miljarden kan uitvoeren. Danny, jij ja, als ondernemer. Bedoel, uh, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik moet ergens anders aan denken. Er is een klein lichtpuntje geweest. Uh, ik vind het ook wel leuk om dat even te doen. Namelijk dat uh, in Japan het internet het gewoon is blijven doen voor ja. 95%. Het is een gigantische ramp geweest. En uh, je ziet in Egypte dat met één op de knop wordt zo het internet offline gehaald. En uh, nu ook in uh, Libië sinds een aantal dagen. Je kunt, uh, bij Google kun je kijken hoeveel zoekopdrachten er binnenkomen uit een bepaald land. En dat is heel droevig. Dan zie je dus bij Libië zie je het een beetje zo op en neer gaan. Dus dat, dat, waren de, dat was de internetverbinding die s'nachts... Uh, uh, offline gehaald werd. En nu is hij permanent offline. Maar een klein lichtpuntje in Japan is dus... dat het internet daar in ieder geval goed uh, is blijven doen. Mede omdat ze daar heel erg veel netwerken hebben liggen. Er zijn er wel een paar uh, van plat gegaan. Maar uh, de overige netwerken hebben staande, zijn staande gebleven. Dus dat vind ik echt prachtig. Ja. Jij als internetondernemer... G gniffelt daar dan over? Je staat echt verheugd over. Ja, ja maar gniffelen ja. vind ik misschien ook weer een beetje... Ja. Flink, want als is heel ernstig wat daar gebeurd is... maar ja. ik ben in ieder geval blij maar dat, dat, het dat mensen nieuws. met elkaar... Ja, Ach, ja mensen kunnen elkaar, met elkaar in contact blijven. En uh, weten ook gewoon op die manier hoe het met familieleden gaat. En, hm. en kunnen ook op die manier bij nieuwsbronnen komen... zonder dat je de hele tijd achter een televisie moet zitten. Dus nou, ik ben er wel blij mee. Ja, right. absoluut. Danny Mekic, hoort uw internetondernemer. Roel Jansen was hier, schrijver en financieel publicist. En Jacqueline Rijsdijk... Voormalig topvrouw bij de Nederlandse Bank en tegenwoordig management consultant, zoals dat heet. En hier is Lucella Carrasso, Van aan het eind van deze Villa VPRO vertelt zij altijd wat er zometeen op deze zender gaat gebeuren. Lucella. Ja, goedemiddag. Even kijken of ik uh, ben te horen. Ja. De uh, auto-industrie krijgt nu echt last van de ravage die uh, in Japan is ontstaan. Peugeot, Citroën, Renault, dat soort bedrijven schroeft nu de productie tijdelijk terug. Daar hebben we een overzicht van. En verder bellen wij met de duurzaam ondernemer Ruud Kornstra. Die wil graag zonder partij de Eerste Kamer in. Daar moet je heel wat voor doen. Heel zonder veel voor partij. zonder partij, met een blanco lijst. Met oh. stemmen dus van mensen van GroenLinks, VVD, CDA. Nou, we gaan horen hoe die dat uh, wil realiseren. Dat na half vijf in het Radio 1. En het nieuws van half vijf, dat krijgt u van Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal.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 En bij de Israëlische stad Ashdod zijn twee raketten neergekomen. Ze waren afgevuurd vanuit de Gazastrook en zouden geen slachtoffers hebben gemaakt. Als vergelding voor eerdere raketaanvallen vanuit Gaza... voerde Israël gisteren een luchtaanval uit op Gazastad. En daarbij kwamen vier Palestijnen om het leven, onder wie twee kinderen. En dat is het nieuws op dit moment. ANW-verkeersinformatie. Het is een normale avondspits. Er staan 35 files bij elkaar, 140 kilometer. De meeste files staan rond Utrecht. Bij Amsterdam valt het relatief mee. Eén file valt op, dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwe Grijn 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.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 Lang gestraft. Vanavond rond half tien bij de VPRO op Nederland 2. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open huisendag. Kijk op funda.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overduik. Goedemiddag, Gaddafi geeft het nog steeds niet op... ondanks de aanvallen van dit keer de Fransen. Zometeen een overzicht van dag 6 van het internationale ingrijpen. En gaat Portugal een beroep doen op het Europees noodfonds? Verslag vanuit Brussel waar ze over dat fonds praten... en ook van onze correspondent Rob Zoutbeurberg... die de Portugese politiek volgt. We hebben verder twee kandidaten voor de Eerste Kamer in onze uitzending. Ronald Seurissen gaat voor de PVV... en Ruud Korstra wil voor zichzelf, of liever gezegd voor een duurzame winst. De wereld de Senaat in. Japan kreeg te maken met een zware naschok. Ook journalist Kjeld Duits stond te trillen op zijn benen. We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half, half zeven, zeven met z'n tweeën vanavond. De twee vanavond. Ja, een uh, Frans vliegtuig heeft vlak bij de stad Misrata een Libische straaljager uit de lucht geschoten. Het was voor het eerst dat het Libische regime de no-fly zone trotseerde. Intussen wordt nog steeds hevig gevochten. De stad Misrata wordt al dagen belegerd en de lokale ziekenhuizen zijn inmiddels vol gewonden. Dat zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek. Misrata has been under siege for days by regime ground forces. Although coalition airstrikes are helping to relieve the pressure on its citizens. While the local hospital is swamped with casualties. Ook bij de stad Ashdabia wordt hevig gevochten. De Italiaanse vice-admiraal Veri zegt dat de NAVO er alles aan zal doen... om de wapens uit Libië te houden. Ook als dat het gebruik van geweld betekent. Als ze geen resisten vinden, dan is de gebruik van de voorkant nodig. Ik weet dat we alle wintjes niet kopen, maar we kopen zeker de grond front door. In de media circuleren geruchten dat Gaddafi een uitvlucht zoekt uit het conflict. De Amerikaanse defensieminister Gates sluit niet uit dat hij daartoe wordt gedwongen door de militaire top of zelfs door zijn familie. Whether there are major defections, further major defections within his own uh, ruling circle, whether there are divisions within his family, uh, there are a variety of possibilities. Ondertussen onderzoekt het internationaal strafhof of Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. De openbaar aanklager denkt dat hij binnen een paar maanden een sterke zaak heeft. We en wellicht dat daar vandaag ook bewijs voor wordt verzameld. Want Peter Tervelde, die de oorlog in Libië volgt... Peter, de troepen van Gaddafi die geven het vandaag ook vandaag, duidelijk niet op. Uh, nee, absoluut. Wat we horen is inderdaad zware gevechten... bij uh, verschillende steden. Um, maar ja, het meest opmerkelijke verhaal is natuurlijk vandaag wel... Um, dat Libische toestel he, dat uit de lucht is geschoten door uh, de Fransen. Um, wat heeft uh, die piloot bezield om uh, de lucht in te gaan, zou je denken... tegen Franse straaljagers? Dit was een, een uh, oud toestel, was het was nog van Joegoslavische uh, makelij. Dus een, um, een, een trainingstoestel, licht bewapend... die dan de lucht in gaat om het, um, um, dan de, de Fransen te trotseren. Geen kans van slagen natuurlijk, en hij is uh, de lucht uitgeschoten. En inderdaad... Uh, Daarnaast um, zware gevechten um, bij Misrata vooral... en ook ten zuiden van Benghazi en nog op een aantal andere plekken ook. Dus het leger gaat dan wel even door, zo te zien. Ja, en, en de Fransen hebben dat toestel dus naar beneden gehaald. Hebben de geallieerde troepen, de gelegenheidsalliantie. Um, hebben, die, hebben die troepen ook nog andere dingen gedaan vandaag? Ja, er is vrij veel gebombardeerd. Het, um, er is wel een, een shift gaande. Kijk, de eerste dagen heeft men zich vooral gericht op het uh, luchtafweer... Hè, van de, um, de Libiërs. Dat is nu langzaam maar zeker aan het verschuiven naar grondtroepen... Eh, waar ze op bombarderen. Aanvankelijk is er gezegd dat ze zouden stoppen... Eh, althans, er werd gisteren gezegd dat ze zouden stoppen... met afschieten van kruisraketten. Eh, afgelopen nacht hebben we toch nog eh, zo'n 16 kruisraketten gezien... die toch nog wat deels op dat luchtafweer... en munitiedepots eh, zijn gericht... Uh, en daarnaast uh, worden uh, vanuit de lucht, uh, zijn de bombardementen op uh, vooral de grondtroepen nu. Bijvoorbeeld ten zuiden van Benghazi. Je ziet daar dat het Libische leger zich aan terugtrekken is... maar uh, voor de coalitie nog niet uh, genoeg. Dus die uh, troepen daarbij uh, ten zuiden van Benghazi... worden nog uh, weer verder gebombardeerd... om de rebellen de mogelijkheid te geven om nog weer verder op te rukken. En daarnaast ja, rond een paar van de steden... waar dus gevochten wordt, Misrata en dergelijke... Uh, daar zijn toch ook wel bombardementen... Gaande. Dus men probeert wel, nu de grondtroepen van Gaddafi... die bezig zijn echt rechtstreeks te vechten met de rebellen... probeert men op dit moment toch wel verder nog terug te dringen. Ja, En als jij zegt ze geven de opstandelingen meer ruimte om op te trekken... dan uh, mag dat nog steeds geen steun aan de opstandelingen heten, geloof ik, hè? Uh, Officieel niet. En uh, wat je ziet is dat de opstandelingen daar uh, zeer spaarzaam gebruik van maken. Het gaat heel erg langzaam uh, wat zij doen. Um, kijk, officieel... Uh, ja, die... die, uh, die Opstandelingen moeten beschermd worden, de burgers moeten beschermd worden. Eh, maar al die bombardementen hebben wel tot gevolg dat er meer ruimte komt voor die opstandelingen. Ja, Dat is het grijze gebied. Peter Tervelde, dank. En op onze site nws.nl natuurlijk het live blog nog steeds. Met al die stappen, waaronder het onderzoek bij het internationaal strafhof eh, op het gebied van Libië, daar terug te lezen, te luisteren en te zien. Europese regeringsleiders verzamelen zich nu in Brussel voor iets heel anders... om te praten over het miljardennoodfonds om de euro te stabiliseren. Er is al overeenstemming, dus het wordt volgens premier Rutte een kwestie van afhameren. Correspondent Tijn Sardé sprak de premier voordat hij naar binnen ging. Premier Rutte, Nederland staat met tientallen miljarden dus gerand. U weet het zeker, er zitten geen addertjes meer onder het gras. Kijk, ik weet zeker dat... Het mijn taak is om ervoor te zorgen dat iedereen die nu luistert... en die zich zorgen maakt over zijn pensioen, over zijn spaargeld... over de, de kracht van de euro in zijn portemonnee, over zijn baan... dat ik er alles aan doe om ervoor te zorgen dat dat pensioen, dat spaargeld... de waarde van die euro, dat die overeind blijft. En daarom moet je bereid zijn in Europa nu elkaar te helpen... als er echt grote problemen ontstaan. Wat voor mij voorop staat, ook mijn overtuiging zelfs... is dat we nu het signaal afgeven naar de markten dat Europa de euro nooit laat vallen en dat landen die in de problemen zijn... zeer stringente eisen opgelegd krijgen. Het is geen lolletje als dat gebeurt. Zeer stringente eisen opgelegd krijgen om ervoor te zorgen dat ze de rommel opruimen. De regering in Portugal is gevallen. Wat denkt u? vragen zij hier vanmiddag aan u en uw collega-regeringsleiders om hulp? Voor mij geldt, dat zouden zij ooit een beroep doen op dat fonds... dat dat alleen kan in samenhang met de bereidheid om vergaande maatregelen te nemen... om de begroting op orde te brengen en de, en de Portugese economie weer op stoom te helpen. Hij is gevallen omdat de portugezen het niet zien zitten, hè, al die bezuinigingen. Ook hier in Brussel wordt daar tegen gedemonstreerd. Ja, ik geloof dat de demonstraties hier meer gaan over de vraag... wordt er niet teveel macht overgedragen aan Europa op het terrein van pensioenen... en bijvoorbeeld belastingen en ontslagrecht. En daar zou ik echt kunnen zeggen... Als de mensen daar nu voor demonstreren, ga terug naar huis en ga aan het werk. Want dat gaat niet gebeuren. Pensioen, ontslagrecht, belastingen, dat blijven nationale aangelegenheden. U klinkt alsof jullie al die financiële maatregelen gaan afhameren. Dan blijft er genoeg tijd over om te praten over Libië. Europa wil dus gaan investeren in het brengen van democratie in die landen. Ik ben daar altijd wat voorzichtig in. Hoewel ik het iedereen van harte aanbeveel. Maar wat vooral om gaat, is ervoor te zorgen dat waar men nu besluit tot vrije verkiezingen, dat wij helpen om die ook mogelijk te maken. Dat waar. Besef ontstaat dat de economie op gang moet komen. Dat wij Europa ook openstellen om handel te drijven met deze regio. Dat waar echt humanitaire noodhulp nodig is, die er ook komt. Daar zet, daar zet deze top zich op in. En wordt daar ook een prijskaartje aan gehangen vanavond? Nou, kijk, het, het, het punt is meer niet zozeer hoeveel het hoeveelheid geld, want er is genoeg geld. Je moet alleen oppassen dat het geld in de goede aan de goede dingen besteed wordt en niet in de verkeerde zakken terechtkomt. Dus de zaak zal niet zijn dat we hier ineens extra geld hoeven uit te trekken. De vraag is veel meer hoe je de beschikbare geld goed besteedt... en hoe je ervoor zorgt dat de bedrijven in landen als Egypte en Tunesië... en als Libië stabiel raakt ook in Libië... goed handel kunnen drijven met Europa. Als de NAVO maar de hele tijd geen overeenstemming bereikt... wanneer komt het punt dat Nederland zegt... nou, daar gaan we ook helemaal mee vechten? We gaan niet mee, sowieso nooit meevechten. We hebben afgesproken dat wij bereid zijn ook de no-fly zone te handhaven. Maar meevechten wekt de indruk dat we ook bommen zouden kunnen vervoeren. Dat gaan we niet doen. Het is hoogstens van vliegtuig tot vliegtuig, maar nooit van vliegtuig naar de grond. Dus meevechten is geen sprake van. Het handhaven van de no-fly zone, daar willen we graag een bijdrage aan leveren, maar dan echt onder de NAVO-vlag. Dat was premier Rutte. Even verderop in Brussel... demonstreerden vakbonden tegen het Europese noodfonds... ongeveer 15.000 vakbondsleden uit hun ongenoegen... over de bezuinigingen die Europa oplegt. Europa favoriseert de bedrijven, de winsten en de hoge bonussen... maar probeert de rechten van werknemers af te bouwen. De wedstrijd in Brussel, midden in de Europese wijk. Eieren vliegen tegen de ramen, waterkanonnen, rotjes... Vooral veel boze vakbondsleden hier. Ze zijn boos op Europa, op de bezuinigingen die Brussel oplegt... en de miljarden die er in noodfondsen voor de euro worden gestopt. Met ons geld gaat men de bodemloze putten van die banken die failliet zijn, vullen. Maar zonder noodfonds gaat de euro en de hele economie ten onder? Uh, men heeft een situatie gecreëerd waarbij dat elke democratische controle van het parlement op de budgetaire gevolgen van die waarborg onmogelijk wordt gemaakt. Kameraden, dat is voor ons onaanvaardbaar. De demonstratie is georganiseerd door het Europees Vakverbond. Maar er zijn toch vooral veel Belgen. Een paar Duitsers, een paar Portugezen en een Nederlandse. Ik ben hier om samen met jullie te demonstreren. Om samen een signaal af te geven over onze lonen, over onze pensioenen en over onze sociale zekerheid. Agnes Gerius van FNV. Uh, natuurlijk uh, moet uh, Europa proberen de boel weer op orde te krijgen. Een goede euro is van ons van allemaal van heel groot belang. Uh, maar de voorstellen van de commissie grijpen rechtstreeks in... ...in waar wij vinden wij overgaan als vakbonden. Wij gaan over de loonontwikkeling eh, en wij vinden dat die bevoegdheid niet bij Europa moet komen liggen. Het is toch heel goed eigenlijk dat Europa gaat ingrijpen in Griekenland en Portugal, zodat die landen ook hun financiën op orde houden. Europa gaat zeggen, wij vinden dat overal de pensioenleeftijd omhoog moet en wij vinden dat overal de sociale zekerheid minder moet. Eh, en de regeringsleiders moeten dan luisteren. Naar wat Europa voorschrijft. Je kan ook zeggen ze luisteren naar zichzelf. Want dat zijn de regeringsleiders die vandaag deze afspraken gaan maken. En voor ons is het principieel. Over de arbeidsmarkt, over de lonen, over de sociale zekerheid. Gaan de sociale partners. En niet een anoniem kantoor hier in Brussel. Waar regeringsleiders samen aan tafel zitten. Die angst is onterecht. Binnen net voor je aanschuift aan tafel premier Mark Rutte. Europa komt wel aan de eisen die we stellen aan de begrotingen van landen. Gelukkig, daar ben ik graag bereid om ook macht over te dragen. Want ik wil dat landen onze stringente begrotingspolitiek vormen, voeren en volgen. Maar wat ik niet wil, is dat Europa zich bezighoudt met onze pensioenen... met ons ontslagrecht, met, met de hele inrichting van onze samenleving. Dat doen we gewoon nationaal. Maar dan moeten we ook even eerlijk zijn. Wat is nou het hoge loonniveau... In Ierland, in Spanje, in Portugal het probleem. Nee, in Spanje en Ierland ging het over een opgeblazen huizenmarkt omdat banken te veel kredieten hadden verstrekt en iedereen zomaar een hypotheek kon, kon krijgen. In Portugal is het niet een kwestie van te hoge lonen. Wij moeten niet gaan degraderen naar hun standaard om het zogezegd competitief te houden. Op dit moment moeten wij, de, moeten wij de crisis gaan betalen... terwijl de echte crisis boven onze hoofden is beslist. Vakbondsleden die demonstreren in Europa in Brussel. Joris van Poppel was daarbij. Straks gaan we naar het rampgebied in Japan. Want dat is vandaag opgeschrikt door een flinke, maar vooral lange naschok. Bij de ANWB zit vanmiddag Wijnand De avondspits verloopt gemiddeld 150 kilometer file. Wat erbij gekomen is, dat is dat er een pechgeval is op de A20 richting Gouda... bij Rotterdam-Krooswijk. staat file vanaf Schiedam, 5 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort is de file gegroeid bij Leusden, 9 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os ook 9 kilometer... tussen Renkem en Knoopendewijk. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Hij stond aan de basis van het succes van Leefbaar Rotterdam. Oprichter Ronald Seurensen verlaat de Rotterdamse politiek... en gaat voor de PVV naar de Eerste Kamer. Ik heb je gezegd net. Ik, ik, <laughs> hij is van me af. <laughs> ik gun hem de overstap. Wat woorden van zijn politieke opponent, leider van de Partij van de Arbeid, Dominique Schreier. Nou, hij had wel een bescheiden rol hoor, de, de laatste, laatste jaar. Ja, een beetje de brompot op de achtergrond. En, nou, ik gun hem in ieder geval de overstap. Hij is steeds duidelijk geweest in zijn ambities en wat hij wilde. Ik wens hem veel succes daar. U bent de oprichter van Leefbaar Rotterdam, dus dit is wel een historisch moment. Ja, ja. ja. Maar ik ben, uh, blijf lid van Leven Rotterdam. Maar uh... geen raadslid? Nee, maar geen raadslid. Maar uh, we hebben heel veel leden en ik blijf een van de leden. Ja, de lokale PVV, ja, inderdaad. Dat, uh, dat hadden wij al lang. Is het dit bewijs volgens u? Nou, het, het is heel duidelijk dat een aantal mensen binnen Leven Rotterdam... erg op de PVV-lijn zitten. Het is niet één pot nat uh, binnen Leven Rotterdam. Maar bij Surus en bij passers is dat heel duidelijk. PVV en leefbaar is voor hun eigenlijk hetzelfde. Kijk, wij zijn, uh, denk ik, onderdeel van dezelfde beweging. En, uh, dat is de beweging die al uh, tien jaar geleden... is en wij zijn natuurlijk, dat weet u, een lokale partij en de PVV is een landelijke partij. En ik ben heel trots en blij dat ik me nu op het landelijk politieke niveau mag gaan begeven. Want eigenlijk heeft u er twee jaar geleden al naar gesolliciteerd, hè? U heeft goed opgelet, ja. En is dat toen gelijk uh, tot uh, deze baan gekomen? Of? Nee, maar kijk, het is heel logisch dat als je ongeveer hetzelfde denkt in de politiek... dat je toch uh, informeel contact hebt. En uh, wij hadden al contact. Uh, ik ken waarschijnlijk de Tweede kamerleider. Uh... Bent u nou gescreend door Geert uh, zelf? Uh, ja, er is een. Dat uh, uh, is een en, en Dat vind ik heel verstandig en dat kan ik iedereen aanraden. En dat is voordat je met elkaar gaat werken, elkaar goed te leren kennen. En uh, elkaars zwaktes en elkaar krachten leren kennen. En uh, dat noemen ze dan een klasje. En dat heb ik met uh, heel veel plezier gedaan. Ja. Nou is de discipline in de, de fractie en in de partij van Geert Wilders, PVV, toch nog wel een tikje heftiger dan bij Leefbaar Rotterdam. Kunt u daar binnen werken? Want u bent toch iemand die uw moties altijd laat spreken. Ja, dat zal ik dan nu via mijn fractievoorzitter doen. Hè? Dat, is, nee, hoor, dat heb ik me wel donders goed gerealiseerd. En, uh... Maar ik word ook wel ouder en bedaagder natuurlijk. Salima Belhaai van D66. Ronald Seurissen naar de Eerste Kamer. Ja, dat heeft hij uh, zo net uh, aangekondigd dat hij kandidaat is. Ja, Volgens mij is leefbaar wel wat anders dan de PVV. Uh, dus ik vind de heer Seuris ook echt leefbaar. en uh, Een partij die uh, uitgaat van de realiteit. In tegenstelling tot de PVV uh, vind ik dat een partij die absoluut niet uitgaat van de realiteit. Ik hoor toch een beetje teleurstelling in uw stem. Nee, ik ben niet teleurgesteld. Dat zou ik ook uh, nooit hebben bij iemand die zo'n keuze maakt. Uh, ik heb wel een oordeel over de PVV, maar uh, niet Maar ook. dus ook voor Ronald Seurussen? want die, die gaat daarin. Nee, ik heb geen uh, oordeel over Ronald Seurussen. Het is voor mij ook wat anders natuurlijk. Ik ben uh, op lokaal uh, gebied dat heb ik met, met veel liefde en uh, inzet al zeg ik het van mezelf gedaan... En nu is het voor mij weer een nieuwe uitdaging, ja. En ook niet te zwaar, want ik ben natuurlijk oude man geworden. Oude ja. bronpot, zes schrijf net. <laughs> ja, nou, dat klopt. Dat, klopt. dat, dat realiseer ik me ook. Dus, ja, nou, is... Daarover bent u het eens? Ja, nee, daar zijn we het over eens. En daarom is het goed tijd dat ik wat anders ga doen. Ja. Succes. Oké. Okay. Ronald Sjong en na het vragenuurtje in het Rotterdamse stadhuis... tegen verslaggever Henrik Willem Hofs. Dan gaan we naar het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. Sebastian Timmerman is daarbij. Bas, ja. De ploegenachtervolging bij de vrouwen is net achter de rug. Hoe is die ja. verlopen? Ja, ik zie hier zeer teleurgestelde gezichten. Uh, schuin tegenover mij op het middenterrein in de box van de Nederlandse ploeg. Oh. Teleurgestelde gezichten bij Kirsten Wildverer, Coedo en Kudo Ellen van Dijk. Want ze worden vijfde. En de top 4 gaat naar het avondprogramma en gaat dan in de finales, de twee finales, strijden om de medailles. Nederland komt daar net niet in voor. Het scheelt zo'n achttiende van een seconde. Er zijn vier toplanden. Groot-Brittannië, Amerika, Nieuw-Zeeland en Australië. En Nederland is de best of the rest ook in de klasseringen van vandaag. Ze begonnen heel goed met in de eerste twee kilometer... allemaal rondetijden in de 16 seconden. Dat doen die toplanden ook. Maar de laatste kilometer, daar is het misgegaan. Want daar reed Nederland... Nederland rond tijden van dik in de 17 seconden. En je ziet dat de toplanden die ik net noemde daar gewoon in de 16 seconden kunnen blijven. Finale vanavond tussen Groot-Brittannië en Amerika om het goud. En Nieuw-Zeeland en Australië om het brons. Voor Nederland rest dus die uh, moeilijke, die vervelende vijfde plaats. Verder hebben we uh, in het uh, middagprogramma Jenning Huizenga... tiende zien worden op de individuele achtervolging. Dus ook niet door naar het avondprogramma Huizenga 2,5 jaar langs de kant gestaan... Met een blessure, met een ziekte. Um, ja, dan is het wel netjes om zo terug te komen. Maar er is nog een lange weg te gaan naar de top. Levi Heijmans werd veertiende bij de sprinters. Werd Matthijs Bugli uitgeschakeld in de kwalificatie. Roy van den Berg komt dadelijk wel in actie in de zestiende finales. Maar heeft met Michael Dalmeida uit Frankrijk een hele zware tegenstander. En wij zijn weer helemaal bijgepraat vanuit de Apeldoorn door Sebastian Timmerman. Gerrit Hiemstra, onze weerman, onderweg naar onze studio. Gerrit uh, viel me op dat de lucht er minder strak blauw uitzag dan gisteren het geval was. Uh, wel even lekker, qua temperatuur, maar toch anders. Nou luisteren Lucelle en ik altijd heel goed naar jou. Dus betekent dit volgens ons dat er verandering op komst is. Toch? Ja, dat klopt. Uh, ja. Snelle leerlingen. Ja, jullie doen het hartstikke goed. Uh, er was <laughs> vandaag inderdaad iets meer bewolking te zien. Als je goed naar boven kijkt, dan zie je ook daarboven nog wat hoge bewolking van die windveren. En dat is eigenlijk altijd een teken dat er wat verandering op komst is. Dat gaat ook gebeuren. Een zwak frontje komt vanuit het noorden onze kant op. en dat zal zaterdagochtend vroeg passeren. Misschien met een beetje regen. De meeste mensen zullen dat waarschijnlijk niet merken, want die liggen ze nog in bed. Maar daarna komt er wat koudere lucht onze kant op. Dus de temperaturen gaan in het weekend echt naar beneden. Uh, Tot tien welke graden. waarde? 10 graden? 10 graden of zelfs nog minder. Dat is toch echt een heel groot verschil met nu. Dan moet je echt weer een trui aantrekken en een winterjas. Wat vandaag helemaal niet nodig was. Ja, En als het een klein frontje is, wordt het daarna weer beter? Of kan je dat nu ja, nog niet zeggen? Daarachter komt weer een hoger drukgebied. En, uh, dus dan, uh, dan keert het zonnige weer eigenlijk terug. Maar wel met de temperaturen op een lager niveau. En dat is wel typerend voor nu. De, de zon die heeft veel kracht. Dus dan zie je dat het elke dag een graadje warmer wordt. Of twee graden warmer. Maar het heeft even tijd nodig. Gerrit je dankjewel. En veel minder mooi is het in Japan. In het noorden van het getroffen land was vandaag weer een grote naschok. 6,1 op de schaal van Richter. Journalist Kjeld Duits is in dat gebied. Kjeld, wat heb jij daarvan gemerkt? Een heleboel. Ik was toevallig net in een evacuatiecentrum in de stad Rikusen-Takata. Dat is een. 100 kilometer ten noorden van Sendai en eh, het begon enorm te beven. Je hoorde de muren kermen en het werd ineens stil onder de mensen en je zag dat mensen nauwelijks meer bewogen. Eh, sommige mensen keken naar boven en eh, daarna eh, werd het wat minder. Mensen begonnen weer te praten en. Mensen begonnen ook ineens weer te bewegen. Het was best angstig, want ik ben nog nooit in een plek geweest met zoveel mensen in zo'n grote ruimte tijdens een aardbeving. Ik heb er over die jaren honderden meegemaakt. En, en was, je krijgt het gevoel: het is helemaal niet om het dak boven je hoofd te houden. En ik was best even bang dat het naar beneden zou komen. Het was heel heftig. Want als het zo lang duurt op een plek waar al zoveel is vernietigd, wat doet dat met die mensen daar? Zeker een schok achter. Um, ik merkte zelf ook dat ik deze keer uh, best wel uh, schrok van die aardbeving, terwijl ik er normaaliter nauwelijks lasten heb. En um, Dit zijn mensen die natuurlijk al een enorme trauma achter de rug hebben. Ik sprak met iemand in het evacuatiecentrum die uh, door de tsunami was, uh, uh, gedeeltelijk was meegesleept en zich had weten vast te houden aan een boom. Hij zag zijn, uh, groot, zijn uh, schoonmoeder verdrinken. En hij zag zijn vrouw en dochter bijna verdrinken. Die werden ten nauwernood nog uh, gered. Ja, dat soort mensen die schrikken natuurlijk enorm als er weer zo'n aardbeving plaatsvindt. En dat trauma dat hou je natuurlijk nooit meer uit hun uh, hart vandaan. Is er nou ook een gebied wat zeg maar is opgegeven? Daar wordt gewoon niet herbouwd? Um, als je kijkt naar die enorme. Um, uh, wij kwamen binnenrijden en we zaten nog in de bergen en de tsunami had helemaal die uh, vallei diep in de bergen binnengereikt. Um, we reden door voor ongeveer een kwartier voordat we eindelijk aan de zee kwamen. En daar was een enorme vlakte waar werkelijk alles verwoest was. Enkele gebouwen stonden er nog. Er was een ziekenhuis van vijf verdiepingen hoog waar de tsunami duidelijk tot aan de vijfde verdieping had gereikt. En dan denk je van nou, dat is onmogelijk. Maar tegelijkertijd sprak ik ook weer een meneer in het evacuatiecentrum die zei... ja, ik wil gewoon weer terug naar de plek waar ik heb gewoond. Ik ben nu 61. En de kans dat er nog zo'n tsunami komt in de jaren die ik nog over heb, is zo klein. dat Ik maak me geen zorgen. Maar ik sprak ook met iemand die een beetje ouder was. En die zei, ik wil nooit meer dicht bij de zee wonen. Ik wil in de bergen. En sinds ik de tsunami heb verslagen in Indonesië in 2004 en nu deze tsunami ook weer heb meegemaakt of de gevolgen ervan heb gezien, kan ik zelf ook nooit meer dicht bij de zee wonen. Ik voelde vroeger altijd me uh, uh, heel prettig dicht bij de zee. Ik wilde altijd dicht bij de zee wonen, maar ik heb het enkel gezien en ik wilde niet meer wonen. Die mensen die dit hebben meegemaakt, nou, die hebben natuurlijk een gloeiehekel aan de zee nu vanuit de stad Rikouze-Takata blijf op een veilige hoogte. Dank je wel. Ja, na vijf, dan uh, zijn we terug met dit Radio 1 Journaal. Dan gaan we nog eens even napraten over wat er nou gebeurde op het strand van Sirte Eind februari in Libië, toen de Nederlandse helikopter van Defensie... die bezig was met een evacuatiepoging, daar werd aangehouden... en de militairen een tijdje uh, werden vastgehouden... Want de vraag is, hoe zat het met de informatiepositie van Nederland? Dat die niet al te best was, uh, dat was al duidelijk geworden uit het feit... Dat helaas, maar er komen meer bijzonderheden over naar buiten. Onze Haagse redactie gaan die zo brengen. En dan ook na vijven aandacht voor Portugal. De beroerde financiële situatie van dat land. Tot zometeen. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. 3. Als je verdeelt heb je degenen die vooruit gaan. Die verwachten altijd meer. 2. Het begon enorm te beven. Je hoorde de muren kermen. Ranking the news. Nu op nummer 1. We staan zeker in de startblokken. Ze zijn trouwens al in Sardinië. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio 1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.